Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het goede nieuws voor de boer-burgerbeweging gaat maar door. De partij van Caroline van der Plas won vorige week de verkiezingen. En nu bijna alle stemmen zijn geteld... lijkt het erop dat BBB er nog een extra zetel bij krijgt in de Eerste Kamer... Die ene zetel maakt een boel verschil voor de plannen van het kabinet, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Als het kabinet bijvoorbeeld klimaatplannen of de stikstofaanpak over links een meerderheid wil halen... dan moet er ook nog een partij bij als Volt of Partij voor de Dieren. En dan pas hebben ze een meerderheid, dus dat betekent dat er meer onderhandeld moet gaan worden. Maar ook dat de druk groter wordt om toch naar rechts te gaan kijken. Want daar is maar één partij die voor die meerderheid kan zorgen, BBB, met 17 zetels. Dus de invloed van de partij van Van der Plas gaat alleen maar groter worden hiermee. En rond deze tijd staat ex heracles speler Rai Vloed voor de rechter. Bijna anderhalf jaar geleden klapte hij met zijn auto op een gezinswagen. Een jongen van vier overleefde dat niet. Later werd bekend dat Vloed veel te hard reed en met te veel drank op achter het stuur zat. In een video van Heracles deed hij een tijd geleden zijn verhaal. Er gaat natuurlijk geen dag voorbij dat ik niet denk aan het ongeluk of de tragische gevolgen daarvan. Ik zou heel graag willen dat ik de tijd uh, kon terugdraaien. Uh, dat gaat helaas niet. Uh, maar voor de familie is het natuurlijk het allerergste. Uh, ik leef elke dag enorm met hem mee. Niet lang na dodelijke ongeluk vertrok Vloed bij Herakles. Inmiddels speelt hij in Rusland. De politie heeft drie mannen opgepakt die bijna duizend Nederlanders zouden hebben opgelicht. De verdachten zouden onder meer via marktplaats bankgegevens van slachtoffers hebben afgetroggeld. en zo dik een miljoen euro hebben binnengehaald, schrijft de Telegraaf. En als je ooit eens wil emigreren, moet je misschien toch ook aan Finland denken. Dat land heeft voor het zesde jaar op rij het gelukkigste volk ter wereld. Blijkt uit een rapport van Amerikaanse onderzoekers. En als je Finland te koud vindt, kun je ook prima in Nederland blijven. Ons land staat op de vijfde plek. En het weer nog, het wordt een grijze dag. Al blijft het op de meeste plaatsen wel droog. Alleen in het noorden is er af en toe een klein beetje regen. Het wordt vanmiddag maximaal 8 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Amsterdam staat 7 kilometer langzaam rijdend verkeer... tussen Breukelen en Amsterdam-Zuidoost. De N201 Hilversum uit Hoorn bij Loendersloot, 2 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie.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 Let me hear still control I'm always stay No matter what, go to bed, right or wrong, all day, every day. Hey, now, if you're down on love, or don't believe this ain't for you, no, this ain't for you. And if you got it deep in your heart, and deep down you know that.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 Come back to you